Uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Ook jongens worden vanaf 2021 standaard gevaccineerd tegen HPV, het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Staatssecretaris Blokhuis maakt dat vandaag bekend. Hij volgt ermee het advies van de Gezondheidsraad. HPV kan ook bij jongens verschillende vormen van kanker veroorzaken. Verder wordt de leeftijd van de inenting verlaagd van 13 naar 9 jaar. Het aantal bezoekers aan de winkelstraten in de grootste steden daalt. Uit onderzoek van een adviesbureau blijkt onder meer... dat de klandisie in de Kalverstraat in Amsterdam met 10% is gedaald... ten opzichte van vorig jaar. Het is voor het eerst dat ook winkels in de grootste steden... minder publiek trekken. In middelgrote en kleine plaatsen is dat al langer aan de gang. Nederlanders samelen steeds meer plastic, blik en karton in. Tussen 2014 en 2017 bedroeg de toename 37%. Wel zit er nog vaak onbruikbaar afval tussen... dat sorteerbedrijven eruit moeten halen om te verbranden... zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. Ze roepen de consumenten op afval beter te scheiden. Saudi-Arabië gaat voor het eerst op grote schaal toeristen toelaten. Tot nu toe waren alleen pelgrimszakenlieden en experts welkom. Ook worden de strikte voorschriften voor vrouwelijke bezoekers versoepeld. De regering wil zo meer investeerders aantrekken... om minder afhankelijk te zijn van olieinkomsten... De steden Mekka en Medina blijven verboden gebied voor niet-moslims. De staat loopt honderden miljoenen euro's mis door zwartwerkers. Zo'n 400.000 Nederlanders werken wel eens zwart, blijkt uit cijfers van het CBS. En dat betekent in totaal zo'n 4 miljard euro waarover geen belasting wordt gegeven. In de schoonmaakbranche wordt het meest zwart gewerkt, gevolgd door de bouw en kappers. Het weer in de kustgebieden en het noorden wat buien in de loop van de dag ook kans op onweer... In de rest van het land wisselen bewolkt met hier en daar wat zon. Het wordt 17 tot 19 graden. Dit weekend herfstachtig met vooral zondag veel wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. A4 Amsterdam-Den Haag, daar staat voor Batuverdorp twee kilometer file. Door een ongeluk zijn er uh, twee rijstroken dicht en de A8 richting Amsterdam... Tussen Westzaan en Zaanstand Zuid 3 kilometer. En ook hier is een ongeluk gebeurd terecht. De reis ook is dicht. In beide gevallen is de vertraging 5 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in zandvoort.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 Dus doe zelf ook mee. Doe het licht uit en ga naar nachtvandenacht.nl. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee. Zandvoort, een zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. luisteraars. Goedemorgen. Um, er gaat weer iets mis. Zoals gebruikelijk bij onze shows gaat er altijd wat mis in het begin. Het is <laughs> dus toch elke keer weer even wennen met die knoppen. Goedemorgen, lieve luisteraars. Dit is uh, Jazz op de zondagmorgen bij ZFM. Op deze heerlijke zondagmorgen. Ik kon luisteren naar, de, naar de, het geluid van Toets Stilemans. We beginnen altijd onze show met een nummer van Toets Stilemans, Die jammer genoeg in negen, uh, 2016 is overleden. Maar uh, als eerbetoon aan hem... Altijd een nummer van hem. Mijn naam is Marco. En mijn naam is Erik. Fijn dat je luistert. Fijn dat jullie luisteren. Goedemorgen. Denk je dat we ook nog internationale luisteraars hebben, Erik? Volgens mij wel. Ja, maar voordat we naar internationaal gaan... Ja? ga ik eerst even naar mijn grote vriendin in Ouddorp. Die staat een taart te bakken op dit moment. Vind dat weet je niet. Succes je niet. daarmee, zou ik zeggen, Henny. En volgens mij uh, zijn er ook nog Duitse luisteraars. Ja, dat mag Zo. jij eens zeggen. Oh, okay. En herzlich goedemorgen, morgen onze Duitse zuhörden. Hartelijk welkom. Hartelijk welkom. We freuen ons weer dat ihr immer zuhört uh, zu onze show. En uh, onze Engelse uh, luisteraars. Hè? Nou, ik ben niet zo goed in Engels, dus dat mag ah, jij doen. Welcome to our show, uh, dear listeners. Uh, nice to have you in our show. Thank you. En wat gaan we vandaag allemaal doen, Erik? Nou, we hebben echt een overvol programma. Het is dat we maar twee uurtjes hebben. Maar nou, we gaan het hebben over uh, wat er allemaal te doen is in Zandvoort. Uh. Um, en dat is best veel, Marco. Ook al is het seizoen uh, aan het einde. Um, er, is nog heel veel, uh, of er zijn nog heel veel leuke activiteiten... Dus daar ga ik jullie straks wat over vertellen. Uh, ook krijg je nog te horen, het is vandaag de dag van... De dag, dag van? Ja, de dag van. Dat okay. ga je straks horen. En we gaan ook nog even praten over de krocht en uh, over de jazzconcerten die daar zijn. Okay. Want uh, het programma 2019-2020, nou dat ziet er weer zo mooi en goed uit. Dus daar gaan we het straks ook nog even over hebben. En wat voor muziek gaan we allemaal draaien vandaag, Erik? Nou, dat zal ik jou vertellen, Marco. Uh, zeer gevarieerd. We beginnen zoals het, uh, denk ik, hoort op de zondagochtend. Beetje slow start-up. Beetje, rustig aan, Beetje ja. rustig aan. Dat die croissantjes de oven in kunnen. Juist. Zeg maar. En dat shootje kan dadelijk uh, in het glas. En uh, we gaan langzaam toewerken naar een hoogtepunt, Marco. Oké, okay, nou, dan ja. ben ik benieuwd. Ja. Maar ja, volgens ja. mij gaan we nu uh, eerst verder met een Frans nummer... Ook een beetje, dat we een beetje in de sfeer komen. Ook van uh, Zandvoort aan Zee. En het ja. heet uh, La Mer. La mer. Qu'on voit danser. Le long des golfes clairs.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 Vergeur d'azur infinieux. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez. Des golfs clairs et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. 65. Ongelooflijk. Ja. Um, oh ja, dan vergeet ik het bijna. Nou, wij zijn ook. Uh, jullie kunnen live met ons chatten vanaf onze eigen site. En dit is op twee manieren te bereiken: ericmarco.nl of op jazzzandvoort.nl En dan is jazzzandvoort zandvoort met drie zetten. Dus ericmarco.nl of uh, jazzzandvoort.nl met drie zetten. En er uh, staat een, uh, is een knopje rechtsonder. En op de site staat een kleur vermeld, maar die klopt niet. Dus we willen graag horen van jullie welke kleur heeft dit knopje. <laughs> ja, ja, nou, ja. Nee, maar leuk als jullie ook willen reageren. En je kunt altijd aangeven of je nog een bepaald nummer wil horen... of dat je zegt van nou, dit vind ik niks of dat vind ik juist heel leuk. We horen heel graag wat je van ons vindt. En nou, alles is eigenlijk welkom, toch? Alles is welkom. Ja, het is... Dus, maar heel fijn dat je luistert. Mijn naam is Erik. En mijn is, naam is Marco. Ja. Goedemorgen en we gaan gelijk door met het volgende nummer. Voor die zin, Ook in deze plaat waren de mooie klanken van Tiet te horen. Echt een fantastisch nummer. Hé, hey, maar Erik, het is kwart over twaalf. Of kwart over twaalf, kwart over tien. Ja. Wat is er te doen snel. in Zandvoort? Nou, er is wel heel veel te doen. Um, bijvoorbeeld de zandsculpturen, Marco. Staan die nog? Ja, die staan er nog. Tot hoe lang is dat nog? Uh... Nou, tot uh, 7 november. Oké, okay, dus, dus uh, uh, iedereen die er nog van kan en wil en kan genieten. Ja. Dus uh, ik zou zeggen, loop lekker door Zandvoort en bewonder de zandsculpturen nog. Want het kan nog tot 7 november. Dan hebben we natuurlijk nog de tentoonstelling van de historic Grand Prix. Dat is geloof ik in het Zandvoort Museum, toch? Ja, inderdaad. En uh, die is tot 3 november nog. Dus ach, de hele maand oktober is die ook nog. Nou, dus, uh... zeker de moeite waard in de is geweest. Ja, absoluut. Geweest. Echt. Um, dit wist ik niet. Uh, de originele um, Oktoberfesten komen naar Zandvoort. Oké. Okay. Ook georganiseerd door het Muziekfestival uh, Zandvoort. Ja. En dat is voor de zevende keer alweer. Zo ga me even niet vragen waar, uh, waar dat is. Want dat nou, het is in het, het centrum Zandvoort. Het is wel leuk hoor. Oh, ja. ja. Okay. Uh, wat ook leuk is... is het Shanti en Zeeliederen Festival. Is dat vandaag? 29 september is dat. Volgende uh, dat is week. Volgende week. Van half elf tot half zes. En dat is op vijf locaties. Vier in het centrum en één op het strand. En er zijn dit jaar, Marco, tien koren... Jo. met een uh, divers repertoire aan chanties en zeeliederen. Nou, ik ben benieuwd. Um, weet jij trouwens wat chanties zijn, Marco? Nee, maar ik ben bang dat je me nu gaat uitleggen. <laughs> Inderdaad. chanties zijn vooral traditioneel van oudsher werkliederen. Oh? Gezongen op grote schepen. Um, en vooral het krachtige refrein dat werd luidkeels meegezongen... en bepaalde tempo van de werkers. Dus op het schip. En... Um, ja, die zeeliederen die zijn er zowel klassiek als modern. Oké. Okay, dus, wist en dat, ik niet. En weet je waar zeeliederen meestal over gaan, Marco? Nou, waarschijnlijk over, uh, over de vrouw die thuis zit. Um, nee. Ja, vissersleed en zeemanslijden. Oh. <laughs> dus. Nou, dan hebben we nog uh, 5 en 6 oktober natuurlijk de finale races op het circuit. Oké. Okay. Ook leuk. Ja. En uh, volgens mij hebben we vanmiddag ook nog een race. Hè? Singapore, hè? Met Max? Singapore, met onze ja. eigen Max van leuk. plek 4. Leuk. Ik uh, ben heel erg benieuwd. Ik hij hoop. baalde dat hij op 4 stond, maar volgens mij had hij er wel een paar in. Uh, we zullen het zien. Ja, het is altijd spannend met hem precies. bij. Mij. Ja, de lijst is nog veel langer. Ik ga straks nog even wat meer vertellen over wat er in Zandvoort te doen is. Maar voor zover even de activiteiten in Zandvoort... En, oh, wacht, ik vertel wel nog even iets over, het, uh, over de Heineken Dutch Grand Prix. Oké. Okay. Want zoals jullie weten is die volgend jaar weer terug in Zandvoort. Ja, op 3 mei, hè? 3 ja. mei, het weekend van 3 mei. Klopt. En uh, het laatste nieuws is dat er niet 21, maar 22 races worden verreden door Max. Want dus... door het hele seizoen heen voor de wereldkampioenschap. Dus uh, ja, ja Oké, okay, leuk. En Vietnam krijgt uh, een primeur. Uh, want voor de eerste keer in de geschiedenis zal deze koningsklasse de in de autosport het land aandoen. Dus, nou, ook wel heel leuk. Ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat we een hoop te zien krijgen. Ja, ja. Uh, zullen we maar even verder gaan met een stukje muziek? Lijkt me een goed plan. De si fuera hasta no. Noche... manier om wakker te worden, Marco. zondagochtend, toch? Het zonnetje he? schijnt. Um, wordt volgens mij een prachtige dag aan zee. Nou, de weersvoorspellingen zijn onwijs goed. Ja, ik ga dadelijk nog even iets vertellen over de vooruitzichten na het volgende nummer. Oké. Okay. Um, zoals u ook van ons gewend bent, gaan we altijd een beetje de Zuid-Amerikaanse Zuid kant op, qua jets. Dus we hebben ook nu weer een paar nummertjes uit, uit Midden- en Zuid-Amerika. Toch ja. een hele andere kant van de, de jazz-scene. Ja, zeg maar. Leuke stad, hè? Om ook verschillende landen qua jazz, zeg maar, te benadrukken. Ja, dat klopt. En um, ook Frankrijk gaan we, denk ik, wat meer onder de loep nemen, toch? Ja, maar die hebben we net. Ja, dat klopt. Dat klopt. We hebben één nummer. Ja, dat Het is toch lastig om daar leuke nummers te vinden, omdat je de. Ja, mijn Frans is niet zo goed. Um, ja, ik ken Frans ook niet. Nee. <laughs> <laughs> um, nou, zoals gezegd, de Zuid-Amerikaanse klanken. Ja. Nou, dat was uh, Kenny Burrell, een uh, Amerikaanse jazzgitarist. Hey Erik, we zijn weer bij een vast item aangekomen. Dat zijn uh, het, uh, het verkeer. Ja. En een paar nieuwtjes toch nog? Nou, het verkeer is eigenlijk niet zoveel te melden. Het is uh, de toegangswegen naar Zandvoort zijn... Uh, zijn lekker rijden, uh, gaat lekker rustig. Oh, dus, uh, oh. Even kijken. Nou, is het... Uh, maar dat vertel ik dadelijk iets meer over. Over het uh, weer voor vandaag. Dat komt zo. Um, maar Marco, ik wilde met jou ook nog even delen het programma van de Krocht. Oh, ja, want... dat klopt, dat klopt. Want er is altijd jazz in de Krocht, toch? Ja, klopt. Je koopt voor 100 euro een jazz per partout. partout. Oké. Okay. En dan kun je naar alle concerten uh, in de Krocht. Uh, je kunt ze ook loskopen voor 15 euro. En um, nou, bijvoorbeeld op 6 oktober heb je de Rosenbergs. Oké. Okay. Um, had een collega van ons daar ook al niet iets... Nee, als... Jaap heeft vorige week uh, heeft er ook aandacht aan besteed. Die heeft alle, alle artiesten die in de krocht komen... heeft hij ook gedraaid. Die is uh, ja, onwijs leuk ook. Daarom doen wij dat deze week niet. <lacht> nee, dat is al gebeurd. Dus. Maar ik, ik help je nog wel even aan herinneren... dat we dus 6 oktober de Rosenbergs hebben. Op 10 november het trio Rob van Kreveld. Met Celebrating 70 Years of the, This Piano Genius. Dus dat is veel pianomuziek. Oké. Okay. Uh, iets voor kerstmis. Om precies te zijn. 22 december Frits Landesberg. Oh, die is goed. Ja. Die is goed, hè? Ja. ja. The West Coast Dream Band. Met uh, celebrating the music of Terry Gibbs en de Dream Band. Nou, ja. klinkt... Uh, veelbelovend, veel, veel belovend. inderdaad. Dan gaan we al naar 2020. 12 januari. Ak van Rooyen en Jure Stennik. We zitten al na de kerstje weer in het nieuwjaar. Ja, ja, ja. Het gaat gaat hard, het hard. Het gaat heel hard. Voordat je het weet zit het in het voorjaar, want... We gaan nu al naar februari, 9 februari. Jean-Louis van Dam kwartet. Oké. Okay. Uh, meer informatie daarover, dat volgt nog. Uh, 8 maart, Joke Bruijs kwartet. Oké, okay. ja, die heb ik ook wel eens live gezien. Die is ja. leuk. Is leuk? Ja, okay. ja dat is leuk. Celebrating 50 Years of Singing. En op 19 april... Um, Edwin Rutte kwartet. Nou, Edwin Rutte kennen we al natuurlijk allemaal wel, hè? Ja, dat is uh, deze van de vuist op de vuist. <laughs> Nou, en die, uh, Willem. He? En die Celebrate the Music of Rogier van Otterlo. Dus, oh, okay. nou, ook uh, bekende muziek. Dus is veel te doen um, in de krocht. Wat is er toch veel uh, cultuur of jazz eigenlijk in Zandvoort? Ja, he? inderdaad. Ik, uh, ik ben ook verbaasd hoe, uh, hoeveel aandacht er aan wordt besteed en uh, hoe leuk dat ook is. Ja. En uh, met name ook de krocht. En ik moet eerlijk zeggen: voor 15 euro uh, kun je toch een mooi concert meemaken, toch? Ja. Uh, zoals beloofd zou ik nog even over het weer praten, Marco. Want ja, jij wil natuurlijk ook even weten of jij uh, met Sandra vandaag nog het leukste kan doen. Hè? Zeker buiten. Ja. Nou, vanochtend, een prachtige uh, strand bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Want vanochtend is er inderdaad veel ruimte voor de zon. Alleen in de middag, Marco, als jij naar buiten wil, dan neemt de bewolking toe. En later vanmiddag is er in het zuiden en westen kans op een lokale bui. En uh, horen wij bij het zuiden en het westen? Uh, ja. Oké. Okay. Het wordt een warme dag met 21 tot 27 graden. Ik denk die 27 zal vooral het zuiden zijn. Dat denk ik ook. En vanavond en vannacht, als jij lekker in bed ligt... dan trekken uh, vanuit het zuidwesten meer regen en onweersbuien over het land. En de komende dagen is het dus wat frisser. 18 tot 21 graden met regelmatige buien. Dus, lieve luisteraars, ik zou zeggen geniet vandaag nog even lekker van die mooie dag. Ja, en heeft u nog vragen, opmerkingen of tips voor ons? U kunt met ons chatten op onze eigen site... En dat is uh, erik, erikmarco.nl of op jazzzandvoort.nl. En dan is jazzzandvoort met drie zetten. Juist. Uh, Marco, ons volgende nummer heeft een beetje een aparte titel, ja. toch? Ja. Een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, beetje... Dat is ook een beetje een apart nummer. Oh, <laughs> oké. <Okay. laughs> <laughs> het nummer heet uh, Aldi La.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 Wind in her head Life without care She's broke But it's okay Hey, it's California It's so cold and so damp That's why the lady That's why the lady That's why the lady is a Tramp Dat was uh, Frank Sinatra met The Lady is a Tramp. Erik. Ja, Marco. Um, volgens mij, Marco, krijgen wij dadelijk een plaat, een bekende plaat te horen. Ja, ja. En hebben we in het tweede uur diezelfde plaat, maar door een hele andere zanger. Klopt dat? Of zangeres? Ja, dat klopt. En in dit geval is dat uh, in het tweede uur een duo... Geen zeilert. En nee, geen zeiler. Het is een uh, <laughs> Nederlands duo waarvan zij een hele bekende zangeres is. en hij eigenlijk niet zo. Spargo. Ja, zou het bijna denken. Nee. En uh, dat is dan ook uh, het, of, uh, het nummer, The Lady is a Tramp. Dus uh, van net hebben we een versie gespeeld van Frank Sinatra, heel ja. bekend natuurlijk. En dan uh, zometeen in de tweede uur een versie uh, van een zanger die eigenlijk waarvan je het gewoon niet verwacht. Nee. Dat je zegt van nou zou die dat nummer hebben gezongen? Ja, ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk, ja. Um, dus dat uh, het tweede uur. Het is nu ongeveer tien voor elf. Wat hebben we verder nog in de planning zitten, Marco? Nou, uh, de, de vriend van onze show komt natuurlijk ook terug, hè? Ja. Uh, we hebben het zelfs voor Dennis elkaar naarsen. gekregen... Om, uh, als hij zijn première in Haarlem heeft... om een, uh, een uh, exclusief interview met hem te mogen ja, doen. Leuk. Daar verheugen we ons nu al op. We gaan dit ook opnemen. We zullen daar beeld- en geluidmateriaal van maken. En dat zullen we ook uitzenden in onze shows. En ook op onze site laten zien. Ja. Dus daar uh, in de tweede uur meer over. En uh, ja. Ging jij ook niet naar het concert toe? Ja, Ja, zeker. Ja, haal hem, haal hem. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja Ik denk dat Volgende jij ook week. verplicht mee moet als we het interview Nou, doen. dat is een niet bepaalde plicht hoor. <laughs> ik ga graag mee. Dus, dat denk ik ook. Dennis vind ik wel heel leuk. En uh, een vriendin, een hele goede vriendin van mij... Ingrid, die heeft gevraagd of we dit nummer willen spelen. Uh, zij is heel erg verliefd op dit nummer. En ik moet zeggen, hoe vaker ik het hoor... hoe mooier ik het ook vind. En dit is ook een nummer zeg maar, van een artiest... waarvan je het eigenlijk niet verwacht. Het is van George Michael. Samen met, uh, met Astrid. Daar hebben we het ook al vaker over Astrid gehad. hoor. Uh, helemaal correct. En het nummer heet... Tessa uh, Finado. De Cifinade van George Michael en Astrid. een achternaam ben ik ook een keer kwijt. Erik, help me even. Gilberto. Gilberto, zo'n prachtige naam. En met dank ontgelopen. aan Ingrid. Met Ingrid, ja. ja. Ingrid wijst ons elke keer erop. Draai alsjeblieft deze plaat, want ze vindt hem ja. zo vreselijk mooi. Nou. Uh, zo gezegd, we zijn aan het einde van... Uh... Het eerste uur, alweer bijna. Ja, time flies. Time flies. Zoals gezegd. Uh, u kunt live met ons chatten op uh, Erikmarco.nl. jazzzandvoort.nl. Maar u kunt ook tevens naar ons mailen. En dat is info at of info.jszantvoort.nl. En dan is Jess Zandvoort met drie zetten. Nou, zo gezegd, uh, uh, in de tweede uur hebben we een nummer van een plaat. Uh, of een plaat van een paar artiesten waarvan je het niet verwacht. Ja. We gaan natuurlijk het weer hebben over de vriend van de show. En uh, we gaan het er ook over hebben dat wij binnenkort... een exclusief interview met hem mogen houden. En uh, de dag van. En de ja. dag van. Oh, ja. de dag van hebben we ook nog. Ja, ja, ja. Oh, nou, het zit in ieder geval. Uh... En, en Marco. Ja? Uh, ik zou nog even terugkomen op uh, wat er nog te doen is in Zandvoort. Is er nog meer te doen? Ja, ja, ja, ja. Dus uh, daar kom ik ook nog even op terug. Dus, en het volgende uur dan. luisteren. Ja. En uh, daar komt hij. I knew a man, Bojangles, and he danced for you One worn out shoes With silver hair, a ragged shirt and baggy pants The old In New Orleans, I was